Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Premier Schoof heeft een bezoek aan Oekraïne afgezegd. Hij zou vandaag in Kiev praten met president Zelensky... maar dat gaat niet door vanwege de crisis in het demissionaire kabinet. Schoof heeft wel gebeld met Zelensky. De premier heeft gezegd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen. Het was niet aangekondigd dat Schoof dit weekend naar Oekraïne zou gaan. Het is bekend wie de NSC-ministers gaan vervangen die gisteren zijn opgestapt. De portefeuille Sociale Zaken gaat naar minister Keizer, melden bronnen in Den Haag. Verder krijgt minister Hermans onderwijs erbij en minister Van Weel krijgt de post Binnenlandse Zaken. Gisteren werd al duidelijk dat minister Brekelmans de vervanger is op Buitenlandse Zaken. En mogelijk wordt de ministersploeg later nog uitgebreid met nieuwe mensen. Spanje heeft steeds meer succes bij het bestrijden van de natuurbranden in het land. Volgens het hoofd van de civiele bescherming zijn het er steeds minder... en is het einde van de branden in zicht. Ze benadrukt wel dat bestrijding van de vuren nodig is. Op dit moment woeden er nog 18 branden in Spanje. En daarbij kwamen vier mensen om het leven. Ook in andere Zuid-Europese landen zijn er natuurbranden. Het dodental in Portugal is intussen opgelopen naar vier. Onder hen is een brandweerman. De feestweek in Apkoude opent dinsdag met een minuut stilte voor de overleden Lisa. Het meisje van 17 was inwoner van de plaats. Ze werd woensdagnacht om het leven gebracht na een avond stappen in Amsterdam. In overleg met haar familie gaat het evenement in Apkoude wel door, maar met een aangepast programma. Zo zullen kermisattracties minder of geen muziek draaien. En verder treden er wel bands op in cafés, maar sluiten de deuren om 10 uur voor nieuw publiek. De feestweek van Apkoude bestaat al sinds 1902. Vooral in het laatste weekend van augustus komen er veel mensen op af. Dan het weer, zon en wolken en kans op een bui bij 18 tot 20 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met wolken en zon. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1. soort richting Amsterdam Verkloopt het water als meer een kwartier op onthoudt.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 De zijde vroeger Goud van Oud. Inderdaad, een gauw houden we hier aan het begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag, de pre-DGP-uitzending. En uiteraard alles omtrent. CEL Amsterdam komen we straks op terug. Ja. Maar ook natuurlijk de zeepkistenreis. En vanmorgen heb jij de burgemeester gesproken, Jano. Ja, die op zijn beurt weer. Een, gisteren om rond half twaalf een, een foto en een tekstje schreef op Facebook. En dat zal ik even voordragen. Als een klein jongetje bouwde de broers van de burgemeester voor hem een zeepkistauto. En of hij echt reed, dat weet David Molenburg niet meer. Maar deze foto, en dan zien we een klein jongetje echt in een nou, getimmerd uh, vehikel met hele kleine de wieltjes, uh, zie je hem dan zitten? En dat is hem, uh, die, die foto heeft hij erbij gezet. En dat is wat hem zo bijzonder maakte: dat hij die foto dan dat hij als burgemeester dit jaar voor het eerst bij de zeepkistenrace aanwezig is. En natuurlijk zelfs in de jury plaats mag nemen. Nou, ik sprak met hem. Burgemeester, vermakt u zich een beetje? Ja, buitengewoon. Ik uh, vind het ontzettend leuk. Ik, vind, uh, ik stond hier, toen kwamen al die wagens binnen. En dat is wel heel leuk om dan ja, de creativiteit te zien... maar ook de lol op de gezichten van uh, de kinderen en de mensen die het gemaakt hebben. Nu staat er in, in de media, staat, de zeepkistenrace is weer terug in Zandvoort. Maar ik kan me helemaal niet herinneren wanneer de laatste was, u? Zeven jaar geleden volgens mij. Is, uh, ja, uh, in ieder geval voor mijn tijd. Ja, ja voor mijn tijd ook ja. geloof ik. Ja. Ja. <laughs> maar dat is uh, toch to wel een ontzettend leuk idee om dat weer terug te halen. Zeker, het is natuurlijk mooi met de verbinding met, uh, met de Formule 1... Uh, we proberen met Zandvoort Beyond en met het racefestival echt heel veel te doen... om mensen ook rond de Formule 1 en tijdens dat weekend te vermaken in het dorp. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. En het leuke hiervan is, het is echt van en voor Zandvoorters. Maar ik, ik heb al heel veel mensen gesproken die speciaal ook voor, uh, voor hier naar Zandvoort zijn gekomen. O oh ja? Ja. Met, met een, van de, een van de vele treinen? Ja. Dus uh, het is natuurlijk ook prachtig weer, dus het, het helpt allemaal mee. Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe kijk je eigenlijk, David, naar het, de komende week? week uit en naar, uh, want ja, het gaat nu weer beginnen. Ja, nou, ik was vanochtend even op het circuit uh, en het is prachtig om te zien hoe ze daar in een paar weken het hele circus optuigen. Um, er zitten altijd natuurlijk dingen rond de vergunningen en zo. Alles moet duizend keer gecheckt worden. Um, maar ja, het, is, het is natuurlijk een ongelooflijk professionele organisatie, de Dutch Grand Prix, die dit neerzet. Samen met de fonds, met de internationale organisatie. Uh, en, de, en de samenwerking tussen ons en het circuit uh, en, de, en, de, en de organisatie is prima. Uh, het zijn veel dezelfde mensen die al tijden met elkaar werken. Die elkaar kennen en uh, vaak aan een half woord genoeg hebben. Dat is wel fijn, hè? Ja, zeker. En, uh, dus ik kijk uit naar het weekend. Ik hoop dat het weer een beetje mee zal. Voor de rest is het wel lekker als het regent. Maar voor het publiek is het natuurlijk ook wel mooi als er wel een beetje, een beetje wat, wat lekker weer is. Dank je wel. Graag gedaan. En we hebben het prachtig weer. Dus uh, dat komt uh, heel goed uit voor die uh, zeepkisterreis. Ja. En volgens mij, ja, mijn gevoel zegt dat het veel langer geleden is... dan zeven jaar geleden dat uh, er race uh, is geweest. Ook oh, zag je al druk in je telefoon. Ja, dus ik, heb ik even snel... <laughs> heb, heb, je had me door... Heb ik even snel uh, gekoegeld en ja, uh, dergelijke. Het, maar volgens mij was het met Koninginendag 2011. Oké. Okay. Dat uh, de laatste zeepjes er eens was. Dat dus 14 jaar geleden. Dat is alweer even een heel ja. tijdje geleden. Ja, ja. En gelukkig uh, nou weer uh, terug. En uh, we gaan zo dadelijk schakelen met uh, de heer en mevrouw van uh, ZFM... Daar uh, voor uh, de sfeer uh, rondom de derde en de belangrijkste race, uh, Benno. Precies. Wie gaat in de prijzen vallen, ja, wordt het ja, ja, ja. zo dadelijk naar deze van de Pointer Sisters in Oudermerk. Gaan even lekker dansen. Ik ben wel heel erg blij met uh, deze nieuwe versie. Je hoorde de Pointer Sisters en uh, Merk, inderdaad en, uh, in een nieuw jasje gestoken door een van de bekende dj's. En uh, we draaiden met veel plezier zo vlak uh, voor, uh, althans misschien tijdens de derde man weer van uh, de zeepkisterreis. Want uh, hoe staat het uh, daarvoor, uh, Carina? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hoe is het uh, uh, daar, daar bij de zeepkisterreis? heel veel lawaai. Sorry, heel veel lawaai op straat. Oké. Okay. Maar uh, we zijn even ergens gaan staan waar je, we, jullie wel kunnen horen. Heel goed. We zijn in de afrondende fase natuurlijk hè. Het is, uh, iedereen is nu voor de derde keer. En ik moet zeggen, we kunnen wel een conclusie trekken hè Ger? Ja, kunnen... Over de wielen. Ja, je moet geen grote wielen nemen. Ik bedoel grote wielen nemen, geen kleine wielen. Ja. Geen kleine wielen, maar ook niet uh, drie wielen achter elkaar. Drie wielen is ook geen uh, succes? Nee. Grote wielen. En ook uh, bijvoorbeeld zittend op een plateau en dan uh, de touwtjes aan het stuur. Dat is ook ja, geen goed. Geen goed. niet zo'n goed plan. Ja, en we zien eigenlijk dus de kinderen die uh, grote wielen hebben, zoals hier. Jeetje. Nou... Het is ongeveer ook een soort hardloopwedstrijd geworden hier. Want iedereen rent achter de karren aan, ook met een hele goede tijd. Maar we hebben nu tijden gezien van 17 seconden, 18 seconden, 16 seconden. Dus het wordt, he oh, 16, ja. dus het wordt heel spannend, hè? Zeker, ja, we gaan wel bijna naar een wereldrecord toe, Carina. Uh, zeker, we gaan straks naar een wereldcoureur, uh, primeur. Een wereldrecord in Zandvoort. wereldrecord in Zandvoort. Want overal in Europa zijn van dit soort zeefkisten races. Maar uh, ja, ik weet natuurlijk niet wat nou precies de snelste tijd is. Maar er zal wel iets van een afspraak zijn, Europees gezien of landelijk gezien. Hoe lang de baan moet zijn, wat de helling is, dat soort dingen. En ik heb vernomen dat Paul Eldering de keuring heeft gedaan van de zeepkisten. Ja, samen met Menno Weda ja, en... hebben ze gemeten en de, ja. wielen gingen de, de karren gingen ook op de kop. En ze hebben ook gekeken wat de leukste en mooiste uh, uh, uh, uh, zeepkist was. En er zat Jan Lammers bij en er zat uh, Erik Beijers bij. En de burgemeester. En de burgemeester. En dan ja. Ja, heb, uh, heb je een paar... Uh... Kan je bij elkaar. Hè? Ja, okay. Zeker weten, die zit in de jury en wanneer wordt het bekendgemaakt dan uh, na okay. deze reis. Ja, ja. ja. En daar zullen we bij zijn hoor. Wij gaan zo naar beneden, want daar hebben we hebben nu dus een heel mooie plek. We zijn op de eerste verdieping van een appartement in de Oranje Straat. Dus wij kunnen alles van bovenaf heel goed zien. En dan kunnen we ook zeggen dat het nog steeds ontzettend druk is. Ik denk dat nu een van de laatste deelnemers. Uh, uh, de berg af, hè? Oh ja, dat is nummer 11. Denk... Oh ho oh, oh, ho, oh, oh, spektakel, spektakel. Weer, meer kleine wielen. Even meer kleine wielen. Oh, maar iedereen is aan het juichen, iedereen is aan het schreeuwen met vlaggetjes aan het wapperen. Ja, ik denk dat wij kunnen zeggen: volgend jaar moet het weer hè? Zeker, zeker. En ik denk ook dat het volgend jaar weer gebeurt hoor. Oh, iedereen is zo enthousiast en iedereen ja. heeft er zo naar zin. Het hoort bij een racedorp, hè? Hoor je dit uh, soort activiteiten te hebben? Ja, maar ja, ja. in een racedorp moet dit. En uh, we hebben ook uh, SBS 6 gezien, TV Noord-Holland. Uh, dus ja, weet je, het komt ook echt op alle televisies. Uh, op alle zenders, bedoel ik. Vanavond ja, SBS6, hè? Uh, ja, Hart van Nederland. Ja, Hart van Nederland is altijd leuk ja. om te kijken. En het is al in de Kidsweek geweest, op npo 3 ja, hoe leuk is dat? Zeker. Nou, helemaal leuk. En uh, straks weten we wie de winnaar gaat worden. Daarvoor komen we gewoon weer, uh, weer bij jullie terug. Is dat een goed idee? Uh, dat is een heel goed idee. Oké. Okay. Laat het maar even weten. En dan uh, laat ik even weten of je dan de uitzending in kan. Want we ja. hebben natuurlijk nog uh, andere planning. We gaan ook nog even naar Zeele namelijk. Dus... Uh, Even kijken hoe het daar in Amsterdam is. Hè? Ja, de, de, de ene laatste dag van de CO2025. Maar we nemen jullie zo meteen mee. We horen het uh, graag uh, verder uh, straks, uh, Carina. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Oh, okay. Die te grazen is genomen. Diep House noemen ze dat, Benno. Oh. Ja, dat klinkt heel erg diep, allemaal. En ja, uh, ja. we draaien met veel plezier bij deze Zandvoort op zaterdag. We krijgen ondertussen een telefoontje binnen. Dus even kijken wie we ja. aan telefoon hebben. Ja, Rendel. Rendel ja. vanuit Amsterdam, hè, Rendel? Ja, erg hè. En een hele goede middag. Ja, ja, we zijn blij ja. dat we je kunnen bereiken. Want net lukte het even niet, namelijk met de telefoon. Maar uh, we hebben je luid en clear, uh, zeg maar. Uh. Dat is, helemaal mooi. Dat is helemaal mooi. Ik zat even in een hele lawaarige omgeving dus, uh, en ik loop nu even op een rustige plekje. Nou, fantastisch. En, en zit je nog een beetje op het bootje op het EI. Nee, nee, nee, dat gaan we vanavond doen. Oh. Uh, we zitten nu, eventjes, uh, ik was uitgenodigd bij de cross, uh, de autocross in Ap Ap koude. Oh, en, ja. Uh, ja, dat is, dat is een gek huis. Daar ja. zijn, oh, dat gaat helemaal nergens over. Ben ik ook een keer <laughs> geweest, ja, voor de radio. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja dus uh, dan weet je allemaal wat een chaos dat is. Ja. En uh, ik ben nu onderweg naar mijn bus, die staat ergens in het dorp. Oh. En dan gaan we door naar de zee. Zo, zo, zo. zo. Wat je je daar verwacht. Het dus een beetje, is een beetje druk, dagje. Ja, ja, ja. Maar... Ja, is dat, uh, in Apkoude is dat niet, uh, de, waar uh, die, uh, die, uh, die uh, jonge dame zeg maar uh, om het leven is gekomen? Ja, die kwam uit dat koude. Uh... Visa eten, geloof ik. Ja. Uh, en het dorp... Uh, door, ...ja, dat is, ja, mag natuurlijk helemaal nooit gebeuren, dit jongens. Echt, uh, gaat het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar het dorp heeft ook wel deze week... Uh, ...de kost die natuurlijk al een heel jaar gepland staat... is dus de 51ste editie inmiddels. Zo. Dus die doen ze ook al een tijdje. Uh, en uh, deze week is natuurlijk ook nog een keer... ...de Feestweek in de Koude. Dus, ook toch nog. Ja. Uh, ja. Ik heb vernomen dat ze het programma in ieder geval... Uh, ...aangepast hebben, ook van de Feestweek. Uh. Hebben ze eigenlijk aangepast. Uh, zijn er zijn wat minder kermisattracties en andere... En de mensen zijn er toch wel hier echt mee bezig, gewoon merk ik. Maar ja, de daar komen natuurlijk ook uit het hele land vandaan. Ja, die willen natuurlijk ook een beetje een feestje vieren. Je kan niet zoiets in één keer zeg maar gaan afblazen. Dat lukt gewoon niet. En dus ja, het gaat hier gewoon door. Maar ook hier hebben ze het allemaal wat minder bier, minder dingen. Minder gekke zeggen. Ja, ja, ja. Zeg, Rendel, twee weken geleden was je op Assen met de INTCC toch? Ja, mij ja. zaten we tijdens uh, de Jacks uh, Racing Days daar natuurlijk. Hoe ging het? Fantastisch evenement. Ja, fantastisch evenement. Gewoon, uh, jongens, dat is gewoon zo'n verschrikkelijk autosportfeest. <laughs> en, uh, en, en ja, de kartrijden daar waren er heel veel verschillende natuurlijk... Uh, uh, race-series, met uh, ook, uh, wat is het, uh, Euro 3, geloof ik, uh, wat er heet. Uh, mooie series, een heel mooi veld, ja, uh, prachtig, en dan je natuurlijk ook een paar Zandvoortes in, in die katjes. Ja, je hebt ze waarschijnlijk al gesproken, Albert en Jan, Ja. en Jeroen, ja, die had pech, ik heb te gek, ik heb, ik heb ja, ik had pech in de motoren, ja. uh, maar die kwam de eerste keer uit de kat ik keek naar zijn ogen, toen dacht ik, die had je teruggekomen. Ja, ja, ja. Vader die vertelde dat uh, uh, Jeroen had een, een dag daarna... ondanks dat hij uh, zoveel pech had en dus weinig had gereisd... Had, was hij toch nog stijf uh, uit dat weekend gekomen? Ja, maar jongens, het gaat zo hard met die dingen. En die krijgt zulke tijdelijkse krachten te verwerken. Ik heb uh, tijdens even de wedstrijd heb ik even lekker, uh, op de tribune gezeten in zonnetje bij de gt scane ja. Als je die sinds de eerste scane voor het rechte stuk, hè. Uh, als je ziet hoe ze er daar doorheen gaan, had ik, zag je die kopjes bewegen. Ik denk, nou, we gaan hier vanavond heel veel spierpijn krijgen. Ja ja ja, ja, ja, ja. En, uh, en dat, uh, dat zag je ook wel, hoor. Want uh, uh, Jan die ging steeds moeilijker lopen. Oh. <laughs> en, uh, nou, je, die, weet je, als je dat niet elke dag doet, dan komen de spieren in je lichaam uh, tevoorschijn. waar je niet eens wist, de eerste niet weet hoe ze heet. En de ja. eerste, dat weet je ook niet, dat ze er zitten. En, uh, maar het moet zijn, het ging heel goed. En, uh, en Al het, uh, ja, die, uh, die heeft ook lekker gereden. Dus uh, je er heel veel pech met, uh, met de kart. Ja, uh, ja, ja. We hadden ja. net uh, met uh, Miesje Bleekem erover dat het misschien wel leuk is om uh, die karts, uh, uh, zeg maar, ook echt in een uh, klas in te zetten. en dat er echt een competitie. Uh, Verder gaat komen. Nou, in Engeland hebben ze dat, hè. In Engeland is er een uh, echte serie met de superkatsen uh, op verschillende squeeze in, uh, in Engeland. Uh, dit is een soort, uh, eigenlijk nu al een beetje aan het worden... Wat vroeger zeg maar de Marlboro Masters op Zandvoort. Waar, er ja, waren, precies. 3. Ja. Is dit voor de katsen aan het worden op uh, Europa in Assen? Uh, een soort wereldkampioenschap. Ja, jongens, 62 van die katjes weg. Ja, is een zeg Renno, maar dat, is nou dat, moet toch, dat moet toch in 2027 ook naar Zandvoort komen? Ja ik, zei, ja, ik zou het tegen Zandvoort zeggen, als jullie dat niet gaan doen, zijn jullie knetterig. Ja. <laughs> Klaar. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is echt, uh, ik heb, uh, dat is denk ik, moet ik even goed nadenken, in 1980, nou, toen was ik nog, een jonge god, heb ik ook één keer op zo'n ding mogen rijden op Zandvoort. Mm. Um, en uh, daar ben je naar drie hondjes eraf gestapt, omdat ik voel dood denk. Oh ja? Klaar, ja, ja. Je ja. zet dat dicht bij de grond? Ja, je zit met de drie centimeter met je kont boven het asfalt. Ja. En uh, op het rechte eind van Santos, was, was in die tijd niet zo heel erg glad, zullen we zeggen. Dus uh, je had gewoon heel recht eind, had je gewoon totaal geen controle over je kat. Mm. Het was dus ja, ik ben nog een jonge jongen, maar ik woon nog een tijdje leven, zeg maar. Ja, ja, ja, en er staat er op de teller eh, 250 kilometer op het rechte stuk. Ja. En dat rees je toen ook al, hè. Ja, en, ongelooflijk, uh, joh. Maar, dus uh, dat was in die tijd ook al, en ik kwam, uh, uh, van dat moment kwam ik uit de 125cc, en dat ging al redelijk hard op het ski. Maar zo zo'n groot schriek wordt het op een gegeven moment ook heel groot allemaal. Ja, nou. we zaten in de pits van de aantal rijders dus en zaten te kijken. Zou jij dat doen? Ik, ik zag gelijk, nee, niet meer. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja geweldig. Nee, wel prachtig, wel nee, prachtig. 2027, gewoon uh, lekker naar Zandvoort. We zitten ja. natuurlijk een week voor uh, de DGP, uh, de de Grand Prix hier op uh, ja. Zandvoort. En die voorbereidingen, ja. jongen, jongen, er worden overal hekken neergezet, straten half afgesloten. En uh, de brug wordt ook alweer gebouwd, natuurlijk, bij, uh, bij het station richting de boulevard. Zijn ze ook alweer druk bezig, uh, Rendel? Ja, en volgens mij uit de busbaan hebben jullie al die versche dingen staan, of niet? Ja, ja, en, ja, er staat al van alles. Uh, er staat dus... al van alles. hè? Ik, ik, ik zag foto's erbij komen. Ferrari staat er al, Williams, Haas is er al. Uh, dus die staan al klaar om op te gaan bouwen. En uh, dan worden al die gebouwen weer neergezet natuurlijk. Ja jongens, en nog een weekje. <lacht> en even feit. Zeker, nou, voor de mensen die dat uh, willen volgen een beetje. We hebben Bas van Bodengraven van uh, Comax, hebben we daar uh, bij... Uh, bij de ingang van het circuit staan. En die doet steeds verslag van alle uh, auto's en dergelijke... en coureurs uh, die eventueel uh, binnenkomen op het uh, circuit. Kan je allemaal live volgen op uh, zijn uh, stream ja doet Bas al jaren hè ja zeker dat, uh, die is al jaren heel het vervoeren uh, met zijn campertjes samen met zijn vrouw in je rit en, uh, ja ja en die doet het al jaren Dat nou, vind ik prachtig dat hij dat volhoudt hè ja elf, elf jaar doet hij dat hè elf jaar ja. al uh... ja maar je komt hem in Oostenrijk tegen Hongarije tegen je komt hem echt overal tegen en weet je wat uh, die komen heeft hij dus uh, elf jaar geleden heeft hij dat uh, opgezet en toen heb ik even gekeken van hoe zat het toen met Max. En volgens mij zat hij toen in uh, de Formule 3 en toen uh, ja, de kampioenschap op Zandvoort met de uh, Masters of uh, for Formula 3 voor uh, Max Verstappen. Klopt dat? Ja, uh, dat, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat hij het al heel erg lang doet. Uh, dat hij ook uh, uiteindelijk uh, die eigen zijn levensonderhoud heeft kunnen maken. Want hij wordt uh, gesponsord door heel veel bedrijven. Waar die er klaar over maakt. Want ik weet dat die caravan ook helemaal vol staat met allerlei uh, gevers. En uh, uh, allemaal bedrijven die hem sponsoren. En uh, hij heeft toen volgens mij zijn baan opgezegd en is dit helemaal volledig gaan doen. Nou, dan, dan, dan ben je er wel lekker mee bezig. En ja, uh, jongens, uh, het was op een gegeven moment, uh, er zijn nu meer punten waar het gebeurt, maar het was op een gegeven was hij wel degene die gewoon, uh, als je uh, wilde wat nieuws weten over Max, dan moest je op zijn uh, website kijken of zijn uh, Facebookpagina. Ja, precies. En uh, hm. dan kon je hem helemaal volgen. En, uh, uh, ja, ja, ja, eigenlijk uh, kan bijna niemand op Max Zullen we dat open Nee, is ook <lacht> helemaal waar. En uh, volgende week ga ik hem op uh, zaterdag even proberen in de uitzending uh, te krijgen hier. Dat nee, moet je absoluut doen, want het is een prachtige wind. Echt een prachtige man. Hoe ziet jouw uh, Dus GP-weekend eruit? Uh, ik zit in dus Capri weekend Dat is de laatste weekend voorbereiding voor de salsporing. Oh, nee, nee, ik zit nog hier in de salm. Ik ben helemaal de dagen kwijt op de hand. Ja. Uh, ja, wij gaan uh, volgende week uh, zitten wij uh, de laatste weekend de uh, preparatie voor de Zalpo Daar gaan we natuurlijk die daarna naartoe. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen planning. En ik heb ook nog geen kaartje van je moet gekregen. Dus uh, ja, dan moeten ze maar even bellen. <laughs> <laughs> en anders zit je met uh, borrelnootjes voor de televisie. Ja, het dus ga ik lekker met borrelnootjes voor de televisie. Kijk, ja, maar het feestje wil je natuurlijk absoluut helemaal niet gaan missen. En uh, ik heb uh, zie ik het wel vrijgehouden, uh, vrij gauw, maar er komt altijd wel weer. Het probleem is bijna, nou, als je heel veel mensen uh, in die 30 jaar dat je winkel had uh, kent, ja. dan word je ook overal uitgenodigd. Ja, maar ja. Dat je het zo vol... Ja, ja. ja leuk, leuk. Maar er is uh, de, nogal wat uh, regen voorspeld. In ieder geval voor de vrijdag. Uh, en uh, misschien ook zaterdag ook geloof ik. En, die, um, en als dat doorzet, wat kunnen we het beste hebben op Zandvoort? Een natte of een droge baan? Nou ja, ik vind een natte kampioen ook veel leuker. Want dan kunnen ook de mindere teams uh, mooie dingen laten zien. Uh, en voor het, het feestje is uh, gewoon lekker zonnetje het lekkers natuurlijk. Ja. Maar, uh, uh, wees even eerlijk, uh, als er gewoon de zonnetje schijnt en de mensen zitten lekker op de tribune. Dan is in feite uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, is gewoon uh, een zonnige dag mooi. En voor racen? Ja, ah, een beetje regen vind ik nooit zo heel erg, hoor. Nee. <laughs> en overigens uh, of je, of je halverwege zo'n buitje, dat geeft altijd wel een beetje... O oh ja, ja, als het ineens gaat regenen. In, ineens gaat regenen. En in Nederland kan het dan ook in één keer heel hard gaan regenen. Ja. En dan, dan krijg je soms een heel ander campri. Uh, laten we gewoon hopen dat het gewoon een heel leuk weekend wordt. Uh, drie dagen regen, zo kunnen we niks aan. Nee, dat is maar, waar. Maar, dat is waar. Maar, Weet uh, je wat leuk is? Als het uh, tijdens de kwalificatie op uh, zaterdag uh, gebeurt... en dat er in één keer uh, de, de wat mindere teams uh, inmiddels al een tijd hebben neergezet... En dat de rest nog ja. even zit te wachten en zit te slapen eigenlijk. En dat door de regenbuien, uh, ja niet meer aan een goede tijd kunnen komen voor de kwalificatie. Dat zou wel helemaal geweldig zijn, toch? Ja, ja dat is, uh, dat is uh, eigenlijk helemaal geweldig. Wel, ik moet zeggen, de betere team staat soms af, uh, uh, natuurlijk al een beetje achter. Kijk even naar Lewis Hamilton. Die heeft ook niet de beste kwalificaties met zijn Ferrari. Terwijl uh, ik er uh, natuurlijk voor staat. Uh, nee jongens, het moet gewoon... Ik vind het altijd wel leuk als er wat gebeurt. Uh, want eerlijk gezegd, je weet eigenlijk van tevoren al een beetje hoe de startopstelling gaat bezig. Het middenveld zit wel heel dicht bij elkaar natuurlijk. Uh, als je kijkt gewoon uh, naar, naar de teams daar, ja, dat, daar gaat het echt soms om duizendste van seconden en tiende van seconden. Dus dat is altijd toch een beetje een open, open boek. Voorin gaan we toch wel denk ik gewoon de twee McLaren zien. Uh, zeer zeker op Zandvoort. En de rest uh, wordt dan toch wel weer de andere teams gewoon achterhouden. Zo is maar een beetje gekijken. Ja, zeker. Ja. Nou, en dan uh, volgend jaar hebben we dan een uh, nieuwe auto. Over de auto van uh, Max. Dat ging allemaal niet zo best hè, voor de zomerstop. Maar nu hebben we van uh, Helmut Marko gehoord dat hij toch nog vertrouwen heeft dat het wereldkampioenschap uh, voor uh, Max kan zijn. Ja, maar Elbert Marco zei ook ooit. Uh, ik heb heel goed vertrouwd dat we teres wereldkampioen geworden. Dus uh, wat iemand zegt, moet je met de korntjes uit gaan nemen. Klaar. En <lacht> niet altijd. Uh, ik denk dat uh, Max uh, weet dat hij geen kansen meer heeft. Uh, dat is gewoon klaar. Uh, ik denk dat hij zijn focus ook volgend jaar legt. En met het team om gewoon een hele goede auto neer te gaan zetten. Want als het een dolproducer zou worden. Weet je, als er geen reglementwijziging zou zijn. En uh, het zou een dolproducer worden op de auto van dit jaar. Dan weet ik zeker dat hij uh, niet echt lekker in zijn vel zit. Nee, en, doet het gewoon niet. En dan ja. over de auto van volgend jaar. Heb, hebben heel veel mensen toch, of die stellen vraagtekens, want ja. uh, ze zijn bang door uh, inderdaad uh, de downforce uh, waaraan gewerkt is uh, in, uh, in die auto, dat je dat uh, minder hebt uh, dat, uh, dat ze daardoor uh, veel uh, minder uh, snelle tijden gaan neerzetten ja, maar het maakt niet uit als iedereen uh, dat probleem heeft. Het maakt het in principe natuurlijk helemaal niet uit. Uh, want het, het is voor iedereen gelijk. Dus als we alle tijden hè, met drie, vier seconden waar gaan... dan zeg ik altijd, als allemaal drie, vier seconden langzaam dan laat je vijf. hetzelfde situatie ontstaan. Ja, dat is waar. Uh, uh, dat is wel waar. Dus ik, ik heb zoiets van... Uh, voor iedereen is het hele spelletje gewoon gelijk. Dus het, is, het gaat nu in feite weer. Wie bouwt het beste chassis? Wie bouwt de beste stroomlijn? En, en uiteindelijk met al die nieuwe technologieën in het motortje. Die motor is straks niet zo belangrijk meer. Hè. Het is al een rotzooi die eraan vasthangt, zeg ik maar. Dat wordt een heel belangrijk onderdeel. Uh, wie het snelste weer energie kan regenereren en dat soort dingen. Nou, wie dat het voor elkaar heeft, die rijdt vooruit. Ja, maar zie, zie je nou al natuurlijk, hè? Met de auto's. Uh, Mercedes, ja. uh, dat uh, McLaren doet het heel goed met die motor. En Mercedes zelf blijft dan een klein beetje achter... Ja, maar dat betekent in principe dat, want geloof mij, die techniek die in beide zit is hetzelfde, hoor. Dat, ja, en McLaren gewoon beter sussie heeft, toch? Die in feite uiteindelijk zorgt dat die banden niet opgevroten worden... en dat die ook uiteindelijk gewoon zonder dienstpunnel een hoek uit kan komen. Ja. En ik weet of je de laatste ombords een hebt gezien bij Russell. Ja, als die af en toe op het gras gaat, uit, nou, ik zou het niet willen zitten... het is alleen maar de doordraaiende wielen. Ja, die beelden waren helemaal duidelijk, Renzo. Ja, heb je het niet voor elkaar. Dus uh, dat moet daar moet aan gewerkt worden. Dus ja. Het heeft allemaal puur afstelling, sachie en dat soort dingen te maken. En we volgen niet alleen uh, Max Verstappen natuurlijk, maar ook uh, 4K in uh, de IndyCar. En vorig verleden ja. had hij bijna geen plekje meer. En kon hij, nou zeg maar, ik zeg het een beetje onheerbiedig, een B-team kon hij in uh, terechtkomen. Uh, en wat doet hij het goed hè, in die auto? Ja, heel simpel. Uh, niemand had dat van dit team verwacht. En uh, nu laat misschien toch wel VK zien... dat hij toch wel meer in zijn massa heeft dan iedereen altijd gedacht had. Hè? Want uh, in het vorige team kwam hij totaal niet tot z'n recht. En nu uh, vliegt hij eroverheen of het helemaal niks is. Dus ja, ik vind het wel fantastisch hoor, wat, uh, wat hij uh, laat zien. En ik denk dat ook de grote teams... En uh, nu is het te kijken, hey, moeten we dat mannetje volgend jaar misschien weer blijven. En als ik jaar was, zou ik lekker blijven waar ik zit. En lekker met dit team doorbouwen, want die jongens die gaan, voor je, die gaan echt door het vuur voor je nu, hoor, die hauteurs. Ja, die willen graag het contract verlengen met hem. Ja, natuurlijk. Uh, ik zou het ook gewoon doen, want hij heeft nu een team om zich heen... ...waar hij helemaal om zichzelf heen kan bouwen. Hè? En uh, die auto laat zien, laat laatste wedstrijd was hij 7e, 8e? Ja, een als... paar keer top 10 uh, al. Uh... Ja, Dus uh, en de jongens in de Indycar zitten ook allemaal dicht bij elkaar. Dat jongens in de wedstrijden, het zit ook allemaal botboven op elkaar. Ja, gewoon met eigenlijk een team wat ergens achteraan moet rijden. Dat is het team gewoon, heel simpel. Dus uh, ik ben heel benieuwd ik, ik, uh, wat hij gaat doen. Ik denk dat uh, de contract wel klaar ligt. Klaar. Dat, dat denk ik ook. En dat is hartstikke mooi om uh, dat uh, mee te maken. Ja, uh, simpel. Moet gewoon. <laughs> ja, sluit ik me helemaal <laughs> aan. Moet gewoon klaar. Ook, ook Nederlander overzee, over zee, hè. En het is wel prachtig dat we daar gewoon naar zo'n kaarskop... Ja, en, je, je gewoon, gewoon een, een jongen uit Hoofddorp. Uh, daar hebben we het ja? over. Ja, en je kent hem als een kleine jongen. Het was een heel bescheiden jongetje, hoor. Ja. Ik weet niet of hij het nu nog is, maar het was toen een heel bescheiden jongetje. Nou, vast wel. Zijn vader was hem, of is Marijn van Kalmthout. Uh, ja. ja, die was niet zo bescheiden. Oh, was die was niet zo bescheiden. bescheiden. <laughs> Zeg Redel, een goede We gaan je een heel, heel fijn botochtje wensen. Ik hoop dat je ja, niet zee zeeziek wordt, maar uh, het gaat vast wel lukken vanavond. Ja, best wel. Dat zei ziek dat durf ik nog niet. Ik ga een pilletje nee, nemen. Nee. <laughs> nou, behouden vaart, dat zeg ik ook tegen jou. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hè. Ja, veel ja, plezier, Renol. En Hoi. tot uh, volgende week. Ja, of Kleine Jongen gesproken, ja. <laughs> ik denk, die heb ik ook nog ergens uh, in mijn uh, collectie. De single van uh, André Hazers en uh, Kleine Jongen. Ik dat niet zo, maar we gaan echt naar Jan Lammers toe nou, met kleine jongen, ja, zeg maar. maar. Klein, maar grote man van Zandvoort. Zeker, en ook met de, de Formule 1 natuurlijk. Hè? Ja, ja. Hier is Jan. Hi. Hi. Huh? Jan, nou, geniet je een beetje. Je bent al een beetje aan het kijken naar, naar, naar de nodige zeepkisteren. Heb je zelf oud wel eens ook een zeepkist gezeten? Ja, dat heb ik ongetwijfeld gedaan natuurlijk. Hè. Die hebben dan zelf in elkaar geknutseld vroeger. Dus dat was hartstikke leuk. En hier, hier natuurlijk achter die duinen vind je altijd wel een heuveltje. Dus ja, nee, vroeger hebben we dat wel gedaan. Maar we deden vooral ook eh, op kartonnen dozen de duinen afglijden en zo. Dat was ook oh, heel ja. erg leuk. Ja, ja, ja, ja. Samen met je broers? Ja, of wel mijn vrienden hier uit de buurt. Dus uh, ja, ik had genoeg broers om uit te kiezen. Maar... Ja, ja. En uh, heb jij al... Uh, ja, we, we zien hier verschillende modellen. Zoals een uh, zipkist. Spreekt jou dat aan eigenlijk, de, de, de, zeg maar de gerenommeerde merken? Nou, nee hoor, daar kijk ik doorheen. Ik denk hier, je ziet ook een aantal die zijn al uh, best wat jaren oud. Dus dat zijn meer de, de, de ervaren uh, zeepkisters. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik vind het ook leuk om een beetje het verhaal erachter te zien natuurlijk. Hè, welke hebben de kinderen zelf gebouwd? Welke zijn meer door de ouders gebouwd? Uh, dus dat, uh, ja, er zit ook een verschil in. Er zitten wat meiden erbij. Eh, dus dus uh, ja, je moet alles even meenemen. Gelukkig zijn we met meerdere juryleden. Dus voor mij alleen gaat het niet afhangen. Nee. En uh, nou, qua snelheid, uh, de snelste heb ik wel gezien. Als die ook nog kan sturen, dan is dat voor mij al een uitgemaakte zaak. Okay. Maar uh, nee, het is leuk. Dus ik hoop ook dat ze allemaal weer uh, veilig aankomen straks. Maar het zal wel lukken. Even over uh, de snelste. Uh, twee weken geleden zat jij in een, uh, nou niet in een zeepkist, maar in een superkart, in Assen. Ja. Tussen andere 58, 59 deelnemers. Hoe was dat? Ja, dat was heftig en dat was superleuk. Heel, eigenlijk ben ik qua racen, doe ik niks meer. Heel af en toe met vrienden en gewoon een, een evenementje en een race. De Classic Le Mans en dat soort dingen. He, dus, dus dat race had ik eigenlijk wel een beetje zelf afscheid van genomen, Maar ik moet wel zeggen dat vorige week heeft me wel weer een beetje aangejaagd. Oh. Dus uh, nee, dat was ouderwets leuk. Keihard ging het. Hè. Je gaat echt wel met uh, 2.20, 2.15 door die ramzoek in Assen. Dus het heeft wel je aandacht. Er is ook hard werken met je armen. Dus ik vond het heel leuk. Ja, maar ik, ik had zoiets van, je, je zonder trainen ben je in die kast gestapt? Ja, ik had uh, 0, uh, s ochtends om 11 uur zat ik er voor het eerst in. En uh, Jeroen en, uh, en Allard die waren er ook bij. Nou, Jeroen heeft ook weinig gereden, zeker voor de races, want zijn kart ging steeds stuk. Die had nog wel hier op Zandvoort even kunnen rijden. En Allard, die had vorig jaar al een keer meegedaan. Maar uh, ja, het was zo in het diepe, maar wel ontzettend leuk. En is, zoals jij en Allard uh, in de media zeiden, van nou, uh, Jeroen moet wel voor ons uh, uh, finissen, want anders uh, klopt er iets niet. Is dat ook gebeurd? Nee, Jeroen had zoveel pech. Die kon helemaal niks doen. Maar ik denk dat als hij gewoon normaal alle trainingen had kunnen doen, dan, dan zag ik hem zomaar in de top 10 meedoen. Okay. Uh, dus dus uh, nee, de, Jeroen hoef je niet aan te twijfelen. Als, die, als het materiaal er is, is Jeroen er ook. Oké, okay, ja, geweldig. Volgend jaar weer, hoor. Ja, ik weet het niet. Uh, we gaan het zien. Uh, ik, ik, ik maak geen uh, lange termijn planning. Dan krijg je als je een beetje deze leeftijd hebt. Ja, wel, dus, ja voor mijn kinderen wel. Maar, uh, ja, uh. Ik ken het. Ja, hoe gaat het met je zo, René? eigenlijk? Die, uh, dat gaat goed, hè? Ja, het gaat best goed. Hij is uh, vorig jaar eigenlijk uh, een beetje versneld overgestapt in die auto's. We hadden eigenlijk gepland dat een jaartje later te doen. Maar uh, dat kwam eerder door zijn succes in de kart, kwam dat wat eerder op gang. Dus dat eerste jaar werden we een beetje overrompeld. We zaten we nog niet helemaal in de ideale situatie. En maar nu, het tweede jaar gaat goed, de eerste, even kijken, van de eerste zes races won hij er vijf, dat was natuurlijk heel mooi, twee werden weer afgepakt door alle regeltjes die je tegenwoordig hebt, maar vijf jaar geleden of drie jaar geleden denk ik al, was dat gewoon fair and square winnen, dus ja, je hebt, dat hebben ze allemaal hoor, te maken met, met toch ook met die nieuwe regels, als je één centimeter buiten de baan komt, ben je al, heb je al straf. Eh, maar als je dat op de statistieken gaat loslaten, dan was Marion Dettie ook nooit wereldkampioen geworden. Had, had uh, Max en uh, Hamilton en Schumacher ook niet al die kampioenschappen gewonnen. Eh, dus ja, dat is gewoon uh, nieuwe tijden. Jan, hoe ziet voor jou het komend DGP eruit het weekend? Nou ja, dit soort leuke dingen natuurlijk. Ik ben natuurlijk meer bij de media en de communicatie en de PR-achtige dingen betrokken als sportief directeur. Maar het is wel superleuk werken, want we hebben echt een geweldig, bijna onveranderd team al vanaf dag 1. Eh, alle, alle hoofdspelers die staan nog allemaal in de basis, zeg maar even. Eh, dus het is leuk. Het is leuk samenwerken met het circuit en, eh, en met name ook de DGP-organisatie. Het hele event is gewoon iets eh, waar we straks op terugkijken als, als, als ongelooflijk. Eh, het was ongelooflijk eh, voordat we eraan begonnen. En straks gaat het achteraf ook ongelooflijk zijn dat we gaan denken... hebben we dat nou gedroomd of is dat echt gebeurd? Ja, ja inderdaad. Heel leuk, Jan. Eh, maar eerst genieten van de zeepkistrace. Ja, zeker. Dit is hier heerlijk. Hè? Voor, uh, voor hun is dit eigenlijk de DGP. Hè? Ja, ja, ja, dit is een evenement waar ze natuurlijk helemaal naartoe geleefd hebben. Dus uh, op schaal is dit wel uh, de Grand Prix van het jaar voor die kids. Dus ik hoop dat ze daar ook veel plezier aan gaan beleven. Dankjewel, John. All right. Bye. Ja, dat is wel leuk in de studio hier aan de Torweg Tina. Ja. Wordt er lekker uh, meegezongen en meegedaan met uh, deze platen... Uh, John Travolta, Olivia Newton-John en uh, Summer Nights. En die komen er ook weer aan. Maar eerst hebben we het even over de zomerse middag uh, in Zandvoort. Want uh, ja, we zijn uh, aan het slot uh, van uh, de zeepkisterreis, neem ik aan, uh, Carina. Zeker, zeker. En iedereen, naar tevredenheid. De, de Dino's, we hebben de originaliteitsprijs gewonnen... En uh, gelukkig hadden we ook een meisje op het podium met de snelste tijd. En uh, ja, de Skibidi, de kinderen in een uh, toiletpot, die hebben gewonnen. En dan nog in de volgende categorie hebben twee jongens gewonnen met die, dat, met die car, met die zeepkist, met die enorme wielen. En uh, ze hadden al eerder meegedaan ergens anders in het land. Toen hadden ze net naast de prijs gegeven... En nu hebben ze gewoon gewonnen. En uh, ze kregen toch wel hele mooie prijzen ook. Uh, zelfs kaartjes voor het circuit. Maar ook voor uh, uh, de race, market of wat het was. Er was zoveel lawaai, ik kon niet eens alles horen. En nu gaat het feest hier los. En uh, nou, dan kunnen we wel terugkijken op een echt heel erg groot succes. Zeker weten. En een applausje even voor alle deelnemers. Dat ze het zo goed gedaan hebben. En uiteraard de Wienaars. Met name natuurlijk ook gefeliciteerd. En ja, mooie prijs hebben ze dus gekregen. Waarschijnlijk ook van de ondernemers uit het dorp. Neem ik aan dan. Dat die ook voor prijzen hebben gezorgd. Nou, ik denk dat we ook... Uh, ik, ik zie dat de wethouder ook met heel veel tevredenheid terugkijkt. Maar ook Rob Langeberg. Van Zandvoort Beyond. En de wethouder zegt net... Het racefestival is geopend. En hoe? Dus, dat, uh, dat bedoelen ja. we. En uh, ben jij nog in de buurt van, uh, van de wethouder of van uh, de burgemeester of ja, uh, van de surinit? ik studenten? ben in de buurt van de wethouder, maar ik weet niet of hij nog tijd heeft. Nou, probeer het jawel, even. Jawel, dat vind jawel, ik wel leuk om de wethouder even te spreken. Althans, voor jou. Ja, zeker. Nou, uh, hier is meneer De Kloet. En hij uh, kan denk ik wel met tevredenheid terugkijken. Meneer de Kloet, ik wil ja. u heel graag even horen hoe tevreden u bent over dit mooie festival. Ja, het festival is vandaag ook heel begonnen. En de dag hiervoor was het natuurlijk al heel veel activiteit in het dorp. Maar waar we uh, niet alleen, denk, maar waar we heel tevreden over zijn, is dus hoe deze zeepistarce is verlopen. Lang naar uitgekeken, jaren eigenlijk al uh, is iets geweest. En uh, ja, groot succes. Uh, mooi weer heel veel publiek. Hele leuke uh, en uh, ja, vrolijke prijswinnaars, daar we ook het voor. Ja, wat een uh, prijs? Ja, heel veel mensen zelfs. Nou, dan moet ik wel zeggen dat de, de middenstand heel erg zijn best is gedaan om dit ook te stimuleren en te ondersteunen. Op heel veel manieren. Uh, wat mij betreft, uh, zou ik zeggen, tot volgend jaar. Dus uh, het lijkt me uh, mooi om hier een volg aan te geven. Ik heb wel gehoord dat het volgend jaar wordt. Maar ja, dat moet je maar zien. Alla, alla. Maar ik weet wel dat de kinderen heel erg aan nadenken zijn over volgend jaar. Volgend jaar ga ik meedoen, zeg je. Nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, vriendjes en vriendinnetjes... even de kant in de boom kijken van wat ja. is het nou eigenlijk. Ja. Maar als je nou eens ziet hoe uh, ook de jonge deelnemers het gedaan hebben... ...kan ik me voorstellen dat het heel uitstekelijk werkt. Heel uitstekelijk. Nou, bedankt. Nou, en lekker uh, wat drinken. Zeker. <laughs> en ik zat te denken, Carina, en net Jan-Jaap de Kloet... ...volgens mij is dat de meest gelukkige wethouder van heel Nederland. Want wat heeft hij een mooie ja, baan dan weten. tijdens de Formule 1... ...dat hij dat allemaal kan meemaken en alle mooie evenementen eromheen? Zeker weten. Hij is de gelukkigste wethouder. Komt helemaal, dat komt helemaal zo over... Ja, nee, dat zie je waarschijnlijk ook wel aan hem, dat hij straalt. En hier gaat nu het feest los. We hebben zo'n mazzel met het weer. Alweer een mooie dag. En nu gaat iedereen buiten wat drinken. Uh, ondertussen worden er voor allerlei dingen weer klaargezet. Denk ik voor nog meer muziek. Dus uh, nee, super geslaagd. Dus... Nou, daar, uh, daar, kunnen, we het, daar concept, kunnen we het heel mooi uh, mee afsluiten ja. als je mij hoort, uh, Carina. Zeker. En dank, ja, dank, hoor, je wel, ja. dank jullie wel uh, voor de bijdragevraag, ja, Ger en uh, Carina. En uh, tot de volgende keer weer. En geniet nog eventjes daar. Maak, maak er een mooie uitzending van nog. Oh, Oké, okay, nog acht minuten Ger. Dus uh, <laughs> dat komt helemaal goed. Dankjewel. Hè. Hoi, hoi, hoi. Dag. Dag. Ja, de we al van Frankie Valley en de Four Seasons. En Oh, What a Night. Nou ja, de, de uitzending die is voorbij gevlogen. He, ben ja, we nou ja. Ja, geen beest van de week. Geen beest van de week. Helemaal geen evenementen verder. Maar ja, kijk. Uh, we hebben wel beesten de komende week. Niet vandaag. Maar kom beesten voor de komende week. En dan bedoel ik vanwege de inhaakdagen. Waar we het vroeger altijd over hadden. De, bijvoorbeeld aanstaande dinsdag is het... Uh, hondendag. Wereldhondendag. Ja, ja. Aha. En aangezien er ongelooflijk veel hondenliefhebbers zijn... En uh, is dat natuurlijk een hele belangrijke dag. En er wordt stilgestaan bij het uh, mishandelen van honden en fokprogramma's. En natuurlijk ook om je hond een beetje te vertroetelen. Daar, daar hebben we natuurlijk dierendag ook voor. Maar goed, het uh, kan niet op met de beestjes. Zeker de hond even extra knuffelen. Ja, pardon. en dan is het... Uh, even kijken, vanaf uh, 29 tot 31 hebben we de Nacht van de Vleermuis. De Nacht van de Vleermuis, ja, wauw. Ja, ja, ja, ja, ja. En weet je waar ze nu ook mee bezig zijn? Nou, met de nachtvlinders. Nachtvlinders, oh ja. Heb je vanavond volgens mij nog de mogelijkheid om uh, dat uh, te bekijken via het Vogelhospitaal? Oké. Okay. Uh, om de, de nachtvlinders uh, te bestuderen. Bestu ja, ja. Dat zijn er heel wat uh, die ja. ronddwarrelen. Uh, nou ja, we sluiten de week af met uh, zaterdag 30 augustus met de dag van de Walvishaai. <laughs> dat is dan weer net weer wat anders. <laughs> <laughs> maar dat uh, zit je best altijd goed. Dat zit je zeker goed. Want als je maar diep genoeg die, die Doordstrijd opgaat, schijn je een Walvishaai tegen te kunnen komen. Ja, ze ja. zijn nu dan daar uh, net voorbij dat uh, windmolengebied. Ja, ja, ja, ja. En die groot, groot dat ze zijn. Je verdwijnt erin. Dat, dat wil je niet weten. Ja, dat is ja, ja, Daar gaan wij mee afsluiten binnen. Ja, Wolf is high. De, deze Zandvoort op zaterdag zometeen. Entertainment viel non-stop. Want Fred hè, die zit uh, lekker ergens uh, in een uh, ander land... waar het zonnetje schijnt. Nou, doet het hier ook wel. Maar uh, ook nog even 10 ja. graden erbij. Uh, oh, dus oké. Okay. Weet je wel, oh, dat nou, soort uh, dingen. Hij wel. Wij hebben het met veel plezier gedaan deze Zeker? uitzending. Nou ja, de verslaggevers Ger en uh, Carina ook uh, bedankt. Gatten, Iedereen of, ja. die geïnterviewd ge ge is en uh, bleek... Een molen. Wie hebben we nog meer allemaal gesproken? Jan Lammers, de burgemeester. En uh, uh, Chris Gotanes. En Chris Gotanes. Ja, dankjewel. En Ren de Lossen. En Ren de Lossen. Ja. Het ja. kan niet meer open. Wat een aftiteling allemaal. Zeker weten. Nou, we zeggen tot een andere keer. Fijne zaterdagavond. En geniet nog even van het uh, gezelligheid in het uh, centrum. Met het uh, reisfestival wordt officieel geopend. Is nou. En graag tot volgende week. Wat betreft uh, deze uitzending, Zandvoort op zaterdag.